de periode dat uh, Eddie Murphy ook uh, zich waagde uh, aan het uh, feit van het zingen. Nou, dat heeft hij gedaan en toen kreeg hij de hulp van Rick James die ook op deze single uh, te horen was Party All The Time uit uh, 1985 Ja, uh, zo lang ben ik dan ook bezig met dit uh, medium radio Eind december, dan mag ik 25 jaar uh, mijn jubileum hier gaan vieren bij CFM. Tenminste, dan is het 15 jaar dat ik bezig ben bij CFM. En daarvoor heb ik uh, nog onder andere ergens in Heemstede gezeten. Dat uh, put je ook niet weg van je cv. En daarvoor uh, stout gedaan met uh, nog een aantal uh, vriendjes ergens in een zolderkamer. Drie oog achter in Zandvoort. een Beetje uit te lopen zenden tot uh, schrik van uh, de radiocontroledienst. Wij zijn nooit gepakt hoor Rob. Wij zijn nooit gepakt. Jij wel. Goed, <laughs> dat is eventjes voor, uh, voor Rob uh, die misschien ziet te luisteren. Je weet het maar nooit. Zes minuten één. Welkom bij het uh, tweede uur van deze zondagse aflevering van de Muziek Boulevard. En uh, dat duurt nog tot uh, twee uur. We hebben natuurlijk ook nog wat dingetjes uh, klaar liggen voor, uh, voor je wat betreft hier uit de regio. En wat werk wat nog niet helemaal bekend is en misschien uh, bekend zou kunnen gaan worden. Dat weet je niet. Daarnaast hebben we dan ook nog even een vooruitblik... wat wij hier in Zandvoort allemaal hebben in dit weekend. Uh, kan heel erg leuk worden. Straks in zondag in Kellenbeland gaan we het onder andere hebben over een stukje autosport. En daarin zit ook nog verborgen een single presentatie van de band We Cook With A Fire. Zij gaan op donderdag 8 april hun nieuwste single Science Industry presenteren in het Patronaatcafé. Café. Dus Blijf luisteren als je uh, wilt weten wat dat inhoudt, dat science-industrie. Kan je wel verklappen dat ik uh, zeer binnenkort die single hier uh, ga draaien. Dus... Zou zomaar kunnen dat hij volgende week in deze muziekboulevard zit. Zou zomaar kunnen. Uh, eerst even wat anders. Want uh, we hebben er natuurlijk ook nog een klassieker. Hij is wel een beetje aan de harde kant hoor. Maar als, ja, als uh, Radio 2 hem draait. En Radio 3 om s ochtends tussen 10 en 12 in de arbeidsviedamine draait. Nou, dan kan hij zeker ook in de muziekboulevard. Het is een klassieker. Uh, hij komt uit 1991 van het Black Album. Nou, uh, dan heb ik hem misschien al heel wat weggegeven. En de... Drummer heet uh, Lars Ulrich. Nou, dan moet je toch uh, wel aardig op het spoor zijn uh, gebracht. Maar eerst gaan we even denken aan die zomer van 2009. Toen werd dit een hele grote hit. Steek je nek uit, maar misschien uh, krijg ik mijn ontslagbrief wel uh, na vandaag hoor. Het, het zou zomaar kunnen dat je dit natuurlijk uh, uit de mottenballen trekt. En zeker in een uh, programma als de Muziekboulevard vind ik dit uh, misschien wel heel erg gewaagd. Maar goed, hij is inmiddels wel een uh, klassieker. Hij heeft die status tenminste. Dit nummer, Enter the Sandman, van uh, het uh, welbevaamde Black Album van uh, de heren van Metallica. Want uh, daar uh, heb ik het over. Lars Ulrich. Ja, inderdaad. Als je die naam al noemt, dan je, moet je die andere ook noemen. James Hetfield. Dat zijn toch wel de twee vaandeldragers van Metallica. in 1990 uh, gingen ze de studio in om hun vijfde studioalbum op te nemen. En in 1991 verscheen dit uh, album. Met daarin natuurlijk ook een hele mooie Nothing Else Matters. Die was misschien iets meer geschikt uh, voor dit uh, programma. Maar ja... Uh, het is uh, een, ja, een klassieker. En waarom? Omdat hij uh, vaak in de live shows uh, wordt gespeeld. Een van de eerste nummers. Altijd een van de eerste nummers. En natuurlijk ook nog uh, komt hij heel vaak uh, terug op live albums en op dvd's. Altijd is dit nummer terug te vinden. Na 91 dan. Hè? Want uh, daar hebben we het dan over. Uh, het nummer is dan ook zo perfect uitgevoerd. Dat je daardoor uh, uh, ook niet aan ontkomt om hem in dit uh, programma te draaien. Nou... Ik denk dat, uh, dat er een hoop mensen zeggen van, uh, wat zit je nou allemaal te raaskallen? Het zal mij er verder worst wezen. Nou, ik heb voor die mensen goed nieuws. Het is uh, een dame die uit uh, Denemarken komt, maar haar roots liggen ergens anders, namelijk in Italië. Ik heb het over Deborah Dinauta. Dit klinkt toch iets heel anders. Tenminste, en het heet Lettera. più spiegarti di questi sentimenti i miei la mia storia non ha più alcune Ja, non op je. Wham en The Edge of Heaven uit uh, het uh, moment dat het uh, voor George Michael en Andrew Ridley over was. Toen hebben ze besloten om er een punt achter te zetten en dat uh, hebben ze gedaan met deze uitsmijter The Edge of Heaven. dacht dat het 86 was, wil er uh, even vanaf zijn. Maar toen uh, besloot uh, George Michael het solo pad te betreden en dat heeft hij toch uh, behoorlijk succesvol gedaan, mag je erbij zeggen. Uiteindelijk was het na enige strubbelingen tussen uh, Andrew Ridgely en George Michael... zijn ze weer hele goede vriendjes van elkaar geworden. Het, uh, het is uh, eventjes een bekoelde relatie geweest, maar daarna uh, was het weer helemaal in orde. Vooral ook omdat Andrew Ridgely geloof ik ook nog uh, hier en daar... wat uh, uh, muzikaal werk uh, heeft verricht voor George Michael op... Ik dacht ook nog wat albums. Dan heeft Andrew Ridgely zeker nog zijn bijdrage aangeleverd. En de heren komen elkaar nog regelmatig tegen. En dan hebben ze het over de tijd dat het nog zo leuk was om een jongensband te hebben in Engeland. Ja, zo werkt dat tegenwoordig. Nou, even wat anders. Dan gaan we daarna onze rode draad weer even oppakken. Dat is Fabiana Dammers vandaag... En we doen dat eerst even met een uh, wat swingende single. In 2004 was dit uh, een hit van mevrouw Kellers. And trick me. This is it. was hem. Helemaal uh, was dat hem. Niemand minder dan de heren van de tweets. Nou, die racehaltetjes die, die gaan we straks uh, allemaal uh, verder uh, beleven. Maar het is uh, nu weer tijd voor het volgende. Zie je het, weer bericht. Inderdaad, want uh, we blikken nog even uh, vooruit. Wat het weer betreft voor de komende paar dagen. Dat is opgesteld door onze eigen weer. Guru Lex van der Hoeren. Hoe kan het ook anders? Hij verzorgt het allemaal. Vandaag wisselend bewolkte aan de kust. overwegend droog. Vooral land inwaarts. Kans op een bui. En een zwakke tot matige wind uit de meest westelijke richtingen. Beetje, een beetje een vochtig windje zou je kunnen zeggen. Koud is het ook. maximumtemperatuur maximum temperatuur is 9 graden. Het is toch niet echt paars weer. En dat is altijd zo. Heb je een paar dagen vrij. Is het allemaal koud, nat, narigheid. Warme is chocola met slagroom. En dan wordt het uh, na Pasen. En dan kun je gewoon weer de je hemd uittrekken. En dan kun je gewoon weer in de zon in. Want ja, het is nog niet over hoor. Maandag begint de dag met periode met zon. Het gaat allemaal wat de betere kant op. In de middag wat de toenemende bewolking. Matig aan zee. Vrij krachtige zuidwestenwind. En de maximum temperatuur is 9 graden. Maar dan, dan gebeurt dat. Vrienden van de Muziek Boulevard. Want dinsdag is het zover. Zondag matig zuidelijke wind. En de maximum temperatuur is 14 graden. En de normale krijgen ze wat mijn mond niet uit. De normale middagtemperatuur is 11 graden. En de zeewatertemperatuur is uh, door Joyce uh, gemeten met de grote teen. Dat heeft ze uh, wel eens eerder gehad hier in de muziekboulevard. Dan uh, ging ze altijd even met de grote teen even in de, het water hangen. En de watertemperatuur van de zee, ik zou het niet doen nog, 7,5 graden Dus uh, dat is nou niet echt om te zeggen van gezellig, lekker eventjes, heerlijk even mijn teen in het uh, water te houden. De rode draad voor vandaag is deze dame Fabiana Tammers. to Ik vind het zo'n gaaf nummer dit, hè? van de Cosmic Carnival, de Green Light. En dat uh, nummer dat, uh, lieten ze toen ook uh, horen. In de Melkweg in december, toen ze in de finale stonden, en die wisten ze ook glansrijk te winnen bij de, de afdeling Rock Alternative. En ook mag ik het genoeg eens maken dat ik dat dus, uh, misschien binnenkort uh, voor mijn microfoon mag uh, krijgen. Dus uh, hou het uh, in de gaten deze muziekboulevard. Eerst nog even wat uh, evenementen uh, bekijken wat uh, deze week hier in Zandvoort allemaal aan de gang is. Uh, want het uh, drinkrestaurant of het eetcafé, het is hoe je het maar noemen wilt, Molly Co. bestaat 17 jaar. En dat uh, gaan ze dan ook vieren vanaf vrijdag 2 april. Dat is dus al aan de gang. Dan kun je dus uh, gewoon eventjes kijken wat ze daar op de kaart hebben staan. Meer uh, reclame ga ik niet uh, geven. Halterstraat 75, dus dat uh, kun je dan in die, dat is een evenement. Ja, en uh, heb ik dan nog meer evenementen? Uh, zoek evenement. Nou, zoeken, dat wordt wel heel erg moeilijk. Maar goed, morgen hebben we sowieso dan uh, de paasraces op het uh, circuitpark Zandvoort. Dus dat is morgen. Uh, aanvang is ongeveer om een uur of negen. Laten we het daar maar op houden. Uh, wij van ZFM doen er in ieder geval wat aan. Tussen negen en, laten we zeggen, vijf uur. Tussen 9 en 12 zitten Benno Veugen en Ando Sandbergen. Die mogen dan het, uh, mogen dan het paarsmenu uh, gaan opdienen. Tussen 12 en 2 zit de heer Sandbergen solo. En dan om uh, 2 uur, of vanaf 2 uur, zit de onverprezen Rob Harms achter de microfoon. En dat doet hij of met de heer Albert-Jan Vos en anders met een nog nader te bepalen uh, uh, ja, min of meer presentator. Dus dat uh, is allemaal maandag, want we doen wat aan de races. Dus dat, dat is sowieso vanmiddag. In Café Alex is er ook nog wat uh, te be beleven. Live jazzmuziek Ik zal wel aannemen dat het Spoor 5 is van Adam Spoor, wat, uh, wat er staat. Zo'n beetje de huisband uh, van uh, Alex en dat is uh, schuin tegenover onze studio. Dus dat uh, sowieso. En dan straks in het uh, programma Zondag in Kermeland gaan we eens even aandacht besteden aan het uh, volgende. Want dat wordt, uh, dat, dat, dat, nou, dat wordt uh, heel erg uh, speciaal. Want wat is een zandvoets scheermesje? Wat is dat precies? Nou, dat uh, gaan we straks uh, allemaal vragen aan één en uh, al bekende... Horeca ondernemer in dit uh, dorp. Want die heeft dat uitgevonden. V uh, dat was ten tijde van de bar battle. Van afgelopen donderdag hebben ze dat uh, voor elkaar weten te krijgen. Hebben ze een drankje weten te introduceren. Nou, ik ben benieuwd uh, wat dat is. Uh, ik heb het gisteren wel uh, geproefd. en Het is uh, net limonade. Dat moet ik er wel bij zeggen. Je gaat ervan op je oren als je niet uitkijkt. Dus dat uh, straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uh, klaarstaan. En, want het heet Slot ook de muziekboulevard. En daarna gaan we dus verder tussen 2 en 5 in het programma Zondag in Kennemerland. Dus dat straks op de beide zenders ZFM Zandvoort en AB Radio. Nu tijd voor een, uh, een regelrechte klassieker op deze zender. In de jaren 80, begin jaren 80, brachten ze dit uit. Yarbrough and people En don't stop the music. Dat waren ze de Jabro and People. Even nog een scheef blik op wat er zich afspeelt in de ronde van Vlaanderen. Het was net een massale valpartij. Ongeveer zo'n nou, dikke 100 kilometer voor de aankomst. En het peloton was een beetje min of meer in tweeën gespleten. Vandaag was ook al eerder op deze dag de Grand Prix van Maleisië. Die werd gewonnen door Sebastian Vettel van de Red Bull Ploeg, Tenminste, het team van Red Bull en Mark Webber werd daar tweede. Dus dat is ook al uh, erg fijn. En terwijl ik uh, hier uh, zit te kijken van... Uh, nou, ze weten... Al Onderhand niet welke kansen op moeten daar in België. Staat toch echt wel duidelijk aangegeven, dacht ik zo. Uh, Wielerland België. Uh, Ronde van Vlaanderen vandaag uh, in... Uh, het, ja, min of meer in het westen van Vlaanderen. Tenminste, ze gaan uh, wel een flink kent hoor, uh, moet ik erbij zeggen. Bruggen gestart. En die meerbeken uh, 260 kilometer verderop. Uh, ze zitten, is daar de aankomst. En moeten er moeten dan nog al, uh, wel wat hindernisjes worden onder, uh, ondernomen. Want bijvoorbeeld de Taaienberg. de... Bieren Dries. Um, de kwa, Oude Kwaremond zit er bijvoorbeeld in. Dat zijn allemaal van die klassieke dingen die, er, die erin zitten. Dat uh, is uh, nu aan de gang. En hoe dat uh, verder gaat aflopen. Nou, zou blijven luisteren tussen 2 en 5. Want dan uh, zal ook daar uh, de einduitslag worden. Wat straks uh, betreft uh, in het uh, programma. Zondag in Kennemerland, Dan gaan we natuurlijk aandacht besteden aan alles wat met autosport te maken hebben. Tussen 3 en 4 met Dylan Koster en Marcel Duits. En ik kan nu al zeggen dat ook waarschijnlijk Lisette Braams daarbij gaat komen. Dus we zijn met z'n drieën straks. En ik erbij is vier. Maar tot die tijd hebben we nog Tinseltown in de Rheeming. Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Carmen verheul met het NOS journaal. De politie heeft twee vrouwen opgepakt in verband met de dood van een meisje van 2. Het kind werd gisteren door de vrouwen zwaargewond naar een ziekenhuis in Eindhoven gebracht. Het overleed daar in de loop van de dag. Waarschijnlijk is er sprake van een misdrijf. De vrouwen zijn in het ziekenhuis aangehouden. Een van hen is de 21-jarige moeder van het kind. Ze komt uit Drachten. De ander is een vrouw van twintig uit Valkenswaard. Bij één van de vrouwen wordt thuis onderzoek gedaan. Er was daar gisteren een feestje, maar wat zich er heeft afgespeeld, dat is onduidelijk. De paus heeft in zijn paastoespraak op het Sint-Pietersplein niets gezegd over het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Hij zei wel dat de mensen een spirituele en morele bekering moeten ondergaan. De paus schonk in zijn toespraak verder aandacht aan landen als Haiti en Chili die getroffen zijn door een aardbeving. En traditiegetrouw wenste hij na afloop de gelovigen een gezegende Pasen toe. Aan het begin van de mis kwam onverwacht een hoge kardinaal aan het woord. En die stak de paus een hart onder de riem en zei dat de hele kerk achter hem staat. In Bagdad zijn kort na elkaar drie autobommen ontploft. Bij de explosie zijn zeker dertig mensen om het leven gekomen. Daarna zijn er tientallen gewonden. De bommen waren geplaatst in de buurt van ambassades. Een van de autobommen ging af bij de Iraanse ambassade. De twee andere in de buurt van de Duitse en de Egyptische ambassade. Het is nog niet duidelijk of de bommen ook slachtoffers hebben gemaakt onder het ambassadepersoneel. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het weer. Vanmiddag buien, mogelijk met hagel en onweer. En vanavond klaart het op. Morgen eerst zonnig. Later op de dag meer bewolking en de middagtemperatuur ligt rond de 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Een